Een Nederlandse advocaat heeft voor een Amerikaanse rechter bekend dat hij heeft gelogen in het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Nederlander is getrouwd met de dochter van een Russische oliemiljardair en schreef een rapport voor de Oekraïnse regering toen die nog pro-Russisch was. Hij loog tegen de FBI over zijn contacten met de Trump-campagne.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 Het weer nog. Voorlopig droog bij min 2 tot min 4. Lokaal is kans op een mistbank. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden. De rest van de week blijft het zonnig en het wordt elke dag iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus met Eveline van Rijswijk. In dit uur van Focus hoort u het gesprek dat wij eerder deze nacht hadden met Hein Hofman, regisseur van andere tijden, over de zeer gewelddadige bende van Nijvel uit de jaren 80. Ook spraken we met Wim Pauw over de relatie tussen onze taal en de gebaren die we maken. Focus!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 ...op dat moment als kind gedraaide om... ...en ja, dat zijn milliseconden aan de wersers begint te draaien... ...dan zeg ik, wat is dat? Wat is dat? Zijn dat verkleden voor carnaval? Want in Alst heb je ook carnaval en, en noem maar op. En uh, mijn vader staat daar met mijn zus. En op die moment schiet die ene man op mijn zus. En dus dat moment als, waar dat mijn zus roept niet schieten, dat is met mijn papa.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 on a naar 1943. In dit oorlogsjaar deed de Joodse Nathaniel Waterman... onderzoek naar kanker bij muizen. Dat deed hij in een laboratorium in zijn eigen huis. Het archief van Waterman ligt in het depot van Museum Boerhaven. En conservator Minneke te Hennepen laat het zien. Wat is dit voor een boekje? Dit is een... Uh... Leeuwenhoek boekje heet het. En het is eigenlijk een klein zelfgemaakt fotoboekje... dat uh, de Joodse arts en biochemicus Nathaniel Waterman kreeg... bij zijn afscheid van het, uh, uh, het Anthony van Leeuwenhoek... Ziekenhuis en onderzoeksinstituut. En daarin staan allerlei tekeningen en, en foto's... uit zijn bewogen leven en onderzoekscarrière. En zelf vind ik dit wel een heel frappante beeld in een soort verwoest laboratorium wat je ziet en Nathaniel Waterman was een joods en hij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog twee kinderen verloren en hij is zelf tijdens de oorlog ook doorgegaan met het onderzoek wat hij deed in zijn eigen huis en dit is, ja, dit is een tekening dus van een soort ja, aangevallen, verwoeste uh, lappen. Er ligt een bril op de grond en laden open getrokken en een lab, uh, glas helemaal. Er is een steen door eruit gegaan en er hangt ja. een gordijn uh, helemaal aan zijn rail naar beneden. Ja, het is voor mij echt symbolisch voor uh, die periode in, in zijn leven. Een soort uh, ver, verwoesting. Misschien niet alleen van, uh, van dat lab, maar ook.. En zijn, en zijn onderzoeken op dat moment, maar ook, ook in zijn persoonlijke leven, heeft hij heel veel uh, gespeeld in die, uh, in die periode. Zelfs na, die, uh, na de Tweede Wereldoorlog is hij dus weer verder gegaan als onderzoeker bij het uh, Nederlands Kankerinstituut, zoals het toen heette. En daar heeft hij ook nog zijn hele carrière, verdere carrière gewerkt. Dus eigenlijk zijn hele leven, nou ja, bijna zijn, zijn werkend leven, vanaf 1919 tot uh, in de jaren 50 heeft hij daar gewerkt. Dus het is een heel mensenleven gewijd aan het onderzoek. Ja. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het Waterman-archief. Dat hele archief van hem bestaat uit een aantal meter... Uh, papieren, uh, fotoboeken, dia's, kaartjes. En uit die, vier, of uit die strekkende meters heb je een aantal spullen gehaald... waarvan je denkt, dit is echt heel interessant om hier iets over te vertellen. Ja, een aantal uh, objecten die iets zeggen over... Uh, nou ja, vooral het onderzoek waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog mee bezig was... en, en wat er toen gebeurde. Dat uh, was... ja. is een achtertuin. Oké, okay, want het is een uh, hele oude roze verbleekte map. Met allemaal uh, getypte... Nou, wat zijn het? Verslagen? Dit is een, ja, een onderzoeksrapport... wat uh, Nathaniel Waterman tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft geproduceerd... Hij hield zich toen bezig met de mogelijke carcinogene werking van kleurstoffen. Dat is een onderzoek dat hij deed bij muizen. Uitgaande van de reeds zeer lang bekende schoorsteenvegerskanker is... via het experimenteel pathologisch onderzoek van den teerkanker... de organische chemie erin geslaagd... niet alleen de werkzame bestanddelen uit de teer af te zonderen... doch ook om synthetisch daarmee verwante stoffen te bereiden die een sterk carcinogetische invloed kunnen uitoefenen. Het bijzondere eraan is, uh, nou ja, behalve dat de gegevens uit dat onderzoek... later ook echt zijn uh, toegepast en, en gebruikt... Uh, bij het, uh, uh, in de ware wet vastgelegd en dergelijke. Maar los daarvan, van, van de onderzoeksgegevens... Uh, hij heeft dit onderzoek... Uh, in zijn eigen huis gedaan. Want hij was op dat moment niet meer werkzaam fysiek... in het gebouw van het uh, kankerinstituut. Omdat hij uh, in 1940, in eerste instantie... mocht hij eigenlijk niet meer werken, omdat hij joos was. En toen is hij, uh, mocht hij toch weer blijven werken. Het ze toch op de een of andere manier geregeld dat hij mocht blijven... via de inspecteur van de, Volks, uh, van de inspectie... En toen is hij toch een jaar blijven werken. Maar op een gegeven moment vonden ze het toch te gevaarlijk voor zijn eigen veiligheid. Om uh, nog in het gebouw van het uh, kankerinstituut te werken. En toen is hij dus in zijn eigen huis gaan werken. Heeft daar een laboratorium ingericht. En ook een, uh, dus een muizenstal waarin ook de muizen zaten waarbij die, waarop hij uh, het onderzoek deed. En dat, dat is dus het onderzoek wat hier voor ons ligt in deze map. En dat heeft hij toen geproduceerd. En het, het, het is heel goed mogelijk dat dit onderzoek... Het, was eigenlijk, het lag al een tijdje op de plank. Dat hebben ze hem toen waarschijnlijk uh, gegeven. Het was een opdracht van het ministerie, geloof ik. En dat hebben ze hem toen waarschijnlijk gegeven... Om, om ook een legitimatie te hebben om bezig te blijven met onderzoek. Dus zodat hij niet opgepakt zou worden. Zijn vrouw um, en hijzelf zijn wel ook opgepakt en naar Westerbork gebracht. Maar Waterman is weer teruggekomen. En op de een of andere manier heeft hij toch weer een... Uh, een nou ja, manier gevonden zeg maar, met behulp van mensen van het NKI... om uh, weer zijn onderzoek te kunnen doen, om weer vrijgelaten te worden. Maar zijn vrouw bleef in Westerbork... En, uh, terwijl Waterman dus zelf onderzoek deed in zijn eigen huis. En twee van zijn kinderen, uh, zijn jongste zoon en zijn dochter... die zijn uh, uh, helemaal aan het begin van de oorlog ook uh, afgevoerd... en daar niet meer teruggekomen. En ja, hier, kijk ja, dit zijn dus allemaal, dat is allemaal van hem. Ja, niet echt Ja, je kan hier echt helemaal in het dagelijks werk van het onderzoek, het kankeronderzoek, duiken. Echt tot op het ja, aantekeningniveau. Gewoon echt letterlijk helemaal navolgen wat er allemaal, hoe het allemaal gaat met alle dingen die wel of niet, waar wat uitkomt. Uh, doodlopende wegen. Uh, je kan het echt tot in detail reproduceren? Ja. ja. A. Ah, het soortproefdier. Gezien de inleiding leek het ons niet voldoende... de proef slechts bij één enkele diersoort te nemen. Hoewel de eerste positieve resultaten met O-amido-azotoluol... bij de rat werden bereikt... leek het ons beter de hoofdproef bij de muis te nemen... waarvan met minder kosten aan de voeding en herberging... een veel groter aantal kon worden onderzocht. Daarnaast werd toch een zestiental ratten... aan de voedingsproef met T onderworpen... Hoe dik zou deze stapel zijn? Dit, dit, dit, deze stapel is al iets van, nou, 300 muisjes of zo? Ja, ik denk dat ze we hier wel een paar honderd hebben. Nou, dan hebben we hier een hele doos ook nog. Nou, dat zijn er 100, 1200 misschien. Dat zijn de, ja, en daar hebben we nog een aantal dozen van en daarnaast hebben we ook nog heel veel brieven en correspondentie allemaal met, van hem met uh, andere onderzoekers over heel de wereld. Uh, dus hij, internationaal was het NKI en was Waterman ook echt uh, gerenommeerd op het gebied van kankeronderzoek. Bij de sectie wordt vocht in de buik gevonden. De doodsoorzaak is abscesses in beide uterushoorns yeah. waarvan het vocht het gevolg is. Verder in de organen geen afwijking. Hij schrijft het steeds onder wat hij, wat hij wat heeft ja. Trauma. trauma. Schilbasisfractuur. Nou, Bevindingen, macroscopisch. Dood door trauma, schedelbasisfractuur, kleine bloedetjes in de longen, vooral aan de hilus. Verder volkomen normale organen. Zeer jong muisje. Mislukte bartus. Ja. Ja, die <lacht> is overleden tijdens. En, het, en daar, nou ja goed, in, in het, uh, uh, het archief van uh, Nathaniel Waterman wat we in Museum Boerhaven beheren... bevinden zich dus heel veel van dit soort uh, kaartjes. Van alle eigenlijk alle onderzoeksgegevens. Niet alleen uit deze periode, maar ook van later en ook nog van vroeger. Uh, al het onderzoek wat hij heeft gedaan, basisgegevens... en ook al zijn uh, publicaties, dat zijn er ook heel erg veel geweest. Hij heeft ook een, uh, na de oorlog in 1949 heeft hij een uh, medaille gekregen... voor zijn uitzonderlijke werk op het gebied van kankeronderzoek. Dus het is een heel... Belangrijk, een, van de, uh, nou ja, een van de drie belangrijke hoofdonderzoekers... uit de begintijd van uh, het Kankerinstituut geweest in Nederland. En tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, behalve dat Waterman zelf dus muizen mee naar huis heeft genomen... hebben ook andere onderzoekers... Um, om maar die muizenstammen in leven te laten... hebben uh, mee naar huis genomen en geprobeerd om ze te laten leven. Dit waren mensen vaak met gezinnen omdat ze dan extra melkbonnen hadden... dan konden ze die muizen ook weer in leven houden. Maar desalniettemin zijn heel veel stammen... geloof ik, uh, door de, tijdens de Tweede Wereldoorlog wel uh, nou ja, dus gestopt met... Uh, verdwenen. Ja, verdwenen inderdaad uit, uh, uit het uh, instituut. Maar je hebt dus uh, meters vol. En uh, daar, daar moet dus nog onderzoek op gebeuren. Nou, het, het, het, het belangrijkste is dat het nu waarschijnlijk... Uh, gedigitaliseerd gaat worden allemaal en echt ontsloten wordt op, uh, nou ja, echt op, op documentniveau. Het is nu wel ontsloten, alleen niet, niet op elk document uh, apart. En dan, nou ja, nu, nu al, maar dan staat het des te meer uh, open voor onnieuw onderzoek. Wat weer hele interessante, denk ik, inzichten kan gaan opleveren voor uh, de geschiedenis van uh, medisch onderzoek in Nederland. Ja.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 Ja, goedenavond, goede nacht voor jullie. Ja, dankjewel. Connecticut, een heel andere omgeving dan je gewend was, denk ik. Ja, zeker. Ja, het, is, uh, het is goed verbost. <laughs> en ja. ik, uh, ik woonde zelf in Amsterdam. Uh, het is wel een, een hele andere sfeer, maar um, goed te vertoeven eigenlijk. Ja. Ik, uh, de rust uh, uh, doet me goed. Ja, je, hebt, je zou niet te weten dat er zoveel natuur was... als je dan vanuit Amsterdam komt en daar uh, naartoe gaat. Is, is het een beetje een nee, grote ja, universiteit? Okay. Uh, ja, ja, de universiteiten zijn, zijn enorm. We uh, zit op een car, campus uh, van het uh, dorpje of stadje Stores En de uh, gemiddelde leeftijd is hij iets van 19... maar omdat ook alleen maar studenten wonen. Dus het is dus enorm eigenlijk. Het is uh, een klein dorpje, maar het is ook alleen de universiteit. Dus dat is iets niet wat... Uh,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 uh, die werken hard, laat ik het zo zeggen. Yeah. En uh, ik, ik heb het gevoel dat ze dat... Is, je bent wetenschapper en um, dat ben je. Het is geen werk of zoiets. En ik zeg niet dat dat in Nederland altijd zo is. Ik kan het zeggen, jouw hebben, collega's denken nu... Ik, uh... uh, ik merk dat het, uh, dat het hier misschien extra zo wordt uh, beleefd. Maar ja. ik, ik weet niet of dat echt een... Uh, dat, dat, dat is een verschil uh, wat misschien licht, licht anders is. Ja. Maar... Yeah.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 Tendeer ik ook mijn handen te bewegen en ook wel een soort van gelijke, um, met een gelijke energie. Doe je dat en nu dat ook? Vinden we je inderdaad met mij aan het praat ook. Ja, ja, ja, ik ben constant aan het gebaren. Wat eigenlijk best wel fijn is als je zelf gebaren onderzoekt. Omdat je er vaak op aangewezen wordt. Ja. Maar um, ja, zeker. Ja, het, is, het is iets wat we allemaal doen. Het is iets wat we uh, doen. Uh, uh,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 uh, al evolutionair gekoppeld zijn. En maar zou het kunnen zijn maar, dat we uh, eerder handbewegingen maakten om met elkaar te communiceren en toen pas zijn gaan leren praten? Ja, nou ja, dat is weer een andere theorie. Uh, dus dat we eerst zijn onze handen zijn gaan bewegen en uh, vanuit daaruit uh, spraak zijn gaan ontwikkelen. Um, daar hou ik me niet in eerste instantie mee bezig. Ik nee. vind het een uh, um, interessante vraag, maar ik denk wel.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 In het volgende uur gaan we onder andere luisteren... naar de documentaire van Edda Heinsman over de bevergekte in New York. En praat ik met Madeleine van Beuzenkom... over kunstschaatslegendes Tonja Harding en Nancy Kerrigan. Blijf dus luisteren.